Peter en de kleine bergbewoners Heel lang geleden woonde er in de bergen een molenaar. Hij was heel rijk. Er werd gefluisterd dat hij zo rijk was geworden, omdat hij zo gierig was. Als in de winter arme mensen hem om eten vroegen omdat ze anders dood zouden gaan van de honger, wilde hij hen zelfs niet een oude boterham geven. Op een heel koude winterdag werd er op de deur van de molen geklopt. De molenaar deed open en riep, wat moet je? Alsjeblieft meneer, kunt u mij een zakje meel geven? Mijn vrienden en ik hebben zo'n honger, smeekte het kleine mannetje dat voor de deur stond. Hij had een groen pak aan en op zijn hoofd droeg hij een rode muts. Maak dat je wegkomt, schreeuwde de molenaar. Ik heb een groeiende hekel aan bedelaars. Het kleine mannetje liep weg. Maar even later werd hij ingehaald door de zoon van de molenaar. Zijn naam was Peter en hij droeg een grote zak meel. Alsjeblieft, fluisterde hij, dit is voor u. Maar vertel het niet aan mijn vader. Die zou heel erg boos worden als hij hiervan hoorde. Het kleine mannetje nam de zak met meel aan en zei... Dankjewel, Peter. Ik zal dit nooit vergeten. En hij liep verder. Een paar maanden later zat Peter aan een bergmeer te vissen. Opeens voelde hij dat er heel hard aan de lijn werd getrokken. 'Jongen, dat moet wel een grote vis zijn,' dacht hij. Maar toen hij de lijn inhaalde, zag hij dat hij geen vis had gevangen, maar het kleine mannetje aan wie hij die winter een zak meel had gegeven. Dag Peter! zei het kleine mannetje, terwijl hij zichzelf met een boomblad afdroogde. Ik heb een bad genomen omdat het vandaag de grote dag is. Wat is dat, de grote dag? vroeg Peter. Weet je dat niet, zei het mannetje. Vandaag vieren alle kleine bergbewoners de grote dag van sport en spel. Heb je soms zin om mee te gaan? Peter knikte. Het mannetje trok zijn groene pak aan, zette zijn rode muts op en liep voor Peter uit naar een grot. In die grot zaten honderden kleine mannetjes en vrouwtjes in vrolijke kleren aan lange tafels. Het waren de kleine bergbewoners, de dwergen, de elfjes en de veeën. Ze aten taartjes en ijsjes en dronken grote glazen vruchtensap. Een orkest speelde vrolijke muziek... en de kleine bergbewoners zongen uit volle borst met de muziek mee. Het kleine mannetje sloeg met zijn vuist op tafel. Het werd stil in de grot. Dwergen, elfjes en veeën, riep het kleine mannetje. Dit is Peter, die ons de afgelopen winter een zak meel heeft gegeven. Ik heb hem uitgenodigd om met ons de grote dag te vieren. De kleine bergbewoners klapten in hun handen en juichten. Terwijl Peter door het kleine mannetje naar het hoofd van een tafel werd gebracht. Hij ging zitten en kreeg een schaal vol taartjes en een groot glas vruchtensap. Toen iedereen had gegeten begonnen de spelletjes en wedstrijden. Er werd een roeiwedstrijd gehouden in het kleine beekje dat door de grot stroomde. Er werd ook gekegeld. De kegels waren dennenappels en als bal werd een knikker gebruikt. De veeën reden om het hardst op muizen. Een groep dwergen speelde een partijtje hockey... terwijl andere dwergen pijltjes wierpen naar een groot rond bord. Een paar elfjes lieten zien hoe lenig ze waren. In het achterste deel van de grot waren banken neergezet... waarover elfjes een hordenloop hielden. Wil je misschien meedoen? vroeg het kleine mannetje. Dat zou niet eerlijk zijn... Zei Peter, ik ben veel groter en sterker. Het eerste klopt, maar het tweede niet, lacht het mannetje. En met één hand tilde hij de bank op waar Peter op zat. Maar Peter zei dat hij liever niet wilde meedoen omdat hij zo groot was. En hij verveelde zich niet, want hij vond het leuk om naar de bergbewoners te kijken. Aan het einde van de dag werd het laatste spel gespeeld. Alle kleine bergbewoners renden de grote stenen trap... in het midden van de grot op en weer af. Daarna lieten ze zich beneden aan de trap... pardoes op de vloer vallen en vielen in slaap. Peter pakte zijn hengel en wilde de grot uitlopen. Wacht, Peter, wacht, riep het kleine mannetje. Je vergeet je geschenken. Geschenken? vroeg Peter verbaasd. Maar ik ben toch niet jarig? Het zijn geen verjaardagsgeschenken... Zei het kleine mannetje, het zijn dankjewel geschenken, omdat je zo aardig voor ons bent geweest. Hij gaf Peter een zilveren fluit en een lege meelzak. Die zak is voor je vader en de fluit is voor jou. Als je hulp nodig hebt, moet je driemaal op de fluit blazen. Dan komen wij je helpen. Toen Peter thuis kwam, gaf hij de zak aan zijn vader. Daarna vertelde hij voorzichtig waarom hij die zak van het kleine mannetje had gekregen. Wat, schreeuwde zijn vader, heb jij een zak meel aan die bedelaar gegeven? Maar toen maakte hij de zak open. Er rolde wel honderd glanzende parels uit. In de zak zat ook een briefje. En daarop stond, als iemand goed is voor kleine mensen, vervullen wij gaarne al zijn wensen de molenaar schaamde zich diep hij beloofde zijn zoon dat hij nooit meer iemand die honger had zou wegsturen de kleine bergbewoners kwamen daarna elke winter op bezoek bij peter en zijn vader dan gaf de molenaar hen heerlijk eten en drinken en als de kleine bergbewoners terugkeerden naar hun grot kreeg elk van hen een grote zak meel